In Noord-Holland, Flevoland, Groningen, Friesland en op de Wadden geldt code geel. En daar is kans op windstoten tot 100 km per uur. Die weerswaarschuwing geldt nog tot 8 uur vanavond. De Noorse profielrenner André Dregen is overleden na een val in de Ronde van Oostenrijk. Dat meldt het Oostenrijkse Kronenzeitung. De koninginnenrit van de Ronde van Oostenrijk werd vandaag gewonnen door de Italiaan Filippo Ganna. De prijsuitrijdt. De prijsuitreiking werd afgelast toen het nieuws over Dreyken bekend werd. Hij was 25 jaar. De Eritrese wielrenner Biniam Germay heeft in zijn groene trui de achtste etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint bleef hij Jasper Philipsen en Arnaud Lee net voor. Het is de tweede ritzege voor Germay in de Tour. Hij won eerder al de derde etappe. Door de zege verstevigt de Eritreer de leiding in het puntenklassement voor de sprint. Het weer verspreidt over het land enkele buien, een vrij krachtige tot harde wind en dus zware windstoten. In de loop van deze avond neemt de wind af. Morgen begint droog, aan het einde van de ochtend en in de middag buien met mogelijk onweer en hagel. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Heefgroen van de AEB er zijn er dit met geen bijzonderheden op de weg te melden? En tot zover de anwb Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Entertainment for you. Zo, en daar zijn we dan weer. Ja. De twee uur van Entertainment for you. En uh, ja, flink. We gaan, uh, we gaan de laatste single uh, eventjes draaien voor jou. Gezellig. Ja. Ik, ik slaap niet in ieder geval. Ik zou zeggen, bedankt voor jouw komst hier naartoe natuurlijk. Graag gedaan, bedankt dat ik er mocht zijn. Ja, en uh, nou ja, hopelijk horen we nog een heleboel uh, meer van je. Ja, we houden contact. Dus, uh, en, uh, ik blijf muziek uitbrengen. Dus, uh, en jij blijft radio maken. En ik dus, blijf uh, radio maken. Ja, dan moet het goed komen. Zolang het kan, uh, Toch? Dus blijven we het doen. Tot in de eeuwigheid hopelijk. ja <laughs> ja, ja. Hé, hey, dankjewel. En uh, nou ja, tot, uh, tot de volgende ronde. Yes, bedankt. Hé, hey, hey. hey. hoi, hoi. In mijn eentje, onder mijn teken Denk het aan het leven, dat ik nu leid Aan de goede, maar op de slechte tijd Heb geen spijt, hoe het is gelopen Fouten gemaakt, maar ook veel genoten Werk hard, en ik leef met dromen Moeilijke tijden, ook die ken ik Donkere gedachten, daarom ben ik Wakker in de nacht lig op bed te draaien Heel graag weer wel dromen al is het maar een saaie, sta naar het plafond De gedachten blijven malen, ogen vallen dicht Maar toch kan ik niet slapen Oh ik slaap niet Oh ik slaap niet Het verleden maakte mij tot wie ik nu ben Wat ik doe, wat ik denk, wat ik voel, wat ik voor mij nog onbekend Maar zal niet altijd gaan zoals gepland Het leven zal niet geven wat we verwachten Lauwe dagen, koude nachten Hectische tijden, ook die ken ik Donkere gedachten, daarom ben ik Wakker in de nacht lig op bed te draaien wil heel graag weer de droom Al is het maar een saaie Staar naar het plafond De gedachten blijven malen Ogen vallen dicht Maar toch kan ik niet slapen Oh, ik slaap niet. Oh, ik slaap niet. Wakker in de nacht, lig op bed te draaien. Maar heel graag willen droom, al is het maar een saaie. Die sta naar het plafond. Mijn gedachten blijven malen. Ogen vallen dicht, maar toch kan ik niet slapen. Oh, ik slaap niet. Oh, Dit is Entertainment for You met de allerbeste hits uit je eigen taal. Mi deseo se convierte in realiteit. Tu primer suspiro me regala pa. Un momento de los dos, no existe más amor. Mi anhelo de ser madre se cumplió. Empieza aquí momentos para vivir Zo, en dat was uh, ja, de laatste nieuwe van uh, Belleveres en Baila. En wij gaan verder met uh, June en Schimmel en Shocks. Of zoiets, uh, ja, hoe je het uitspreekt. Ik, ik, ik zou het op mijn God niet weten op zijn Frans. <laughs> Ce n'est qu'un étail comme tournant se présente juste là pour te donner un choix J'irai à gauche ou j'irai à droite Prends ton temps et tu le sauras Vaudra que tu y crois, car c'est à toi de faire un choix. Et Ici, si parfois, tu n'oses pas, mais si tu pas c'est la bonne voie. Parce que les autres, tu sais, eux n'assument pas toi. C'est gens qui s'immiscent dans ma vie, et qui en plus me donnent leur avis, comme si j'avais besoin d'un jugement. Tant de saisir ma chance, je me fous de ce que les autres pensent, ainsi je pourrais prendre mon tournant. Car c'est à moi de faire un choix. Ja, of zoiets. Maakt niet uit. We, we maken er gewoon wat van. We gaan in ieder geval naar wat uh, Nederlandstalig. En uh, dat is uh, ja, de laatste nieuwe van S.O. Velsen. Hier uh, aanwezig geweest met uh, Zandvoort uh, voor jou natuurlijk. En dan had ze hier de primeur. En deze is getiteld Kom ik naar jou of kom jij naar mij?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 is toch niet zo wie Of hoor je liever een Engelse plaats? Yes Het kan allemaal op www.zfmartiesten.nl We zweven in een malle molen, dolen grote ogen, hoge noten, overgoten met ongeschreven regels, lege tegels, overleven in een vissersnet. Zit er alle gladde palen, het wat mooier maken en verkletsen uit je nek, vele malen sneller schaken in de hele volgende set. Die houden we voor de gek. Niet omgevraagd. ik hoop niet dat je het erg vindt De keuzes zijn gemaakt, dus we draaien nog een rondje Het is het leven met de faan hopelijk ga je niet ten onder ik Zie een zwerm van maatpak, aktertassen, lachen op karakter in een afgevlakt gesprek Vaste lasten, valse lasten, glazen hoog Proost op de lichten van succes Kijk ons staan in de rij van het reuzenrad Het geflikker van de lichten nodigt uit Ik heb de wind niet meer nodig, knip mijn vleugels af Laat me vallen en doe alsof ik de keuze was Wie houden we voor de gek? Wie houden we voor de gek dan? Zeg maar. Wie houden we voor de gek? Dat het antwoord op je vraag de belofte in de weg ligt. De keuzes zijn gemaakt, dus we draaien nog een roetje. Het is het leven met de faam. Hopelijk ga je niet ten zijn los en dan was er dan Jetty Paletti en Kesseramifida. En daarvoor hoorde je natuurlijk een rondje van de zaak van, ja, maan. Even kijken, ja, we gaan een plaatje draaien. Dat wordt aangevraagd door Jeroen en Jeroen, leuk dat je luistert. Jij wil graag een plaatje horen van Yves Berensen en terug in de tijd. Nou ja, die hebben wij zeker wel. Hier is die hoor. Yves Berensen, terug in de tijd.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 lang niet gezien, hoe is het nou? Jij bent echt niets veranderd, oh het voelt meteen vertrouwd. Als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. We hebben gelachen en waren jong. Gedaan wat eigenlijk niet kon. Oh, de mooiste momenten. Niet was te gek, we waren. Eef hey, Berendsen, hey, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. En dit is Rob, uh, Rob uh, Ja. Nou, hij is uh, Rob is. Onvolma uh... is het, uh, mij is het Rob Harms. Uh, heb ik, uh, heb ik het idee? <laughs> Nou ja, dat was, uh, dat was in ieder geval een noordzee restaurant. Uh, ja, eh. ik geloof in jou. En dan gaan we naar het, uh, met uh, met Kitana. Glimlach verjaagt alle kou. Weet dat, dat ik geloof in jou. Ja. Dat was Kitana en ik geloof in jou. En uh, wij gaan een uh, lekker uh, gauw ouder draaien. Luister maar. Ja. I save the day. En dat allemaal van Roberto Giacchetti. En de scooters hierbij. CFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. Veracht de tolweg Tina In Zandvoort. Come on, come on.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 for you, in it hoofd, in it hart Keroa's as Ribeira Ik me va lembra Estoy leyos de sus teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares, tengo morrinha, tengo saudade, tengo morrinha, tengo saudade, porque estoy leyos de esos teus lares, de esos teus lares, de sus teus... lares. Terra no En dat allemaal van Julio, ik lees dus met deze zomerse klanken... ...gaan we verder met Jan Smit en de drie J's en die man is zo lief. En de tele 24 klokjes voor 7 uur. Mijn naam is Fred Hey. goedenavond. En als je zit te eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat is wel mogen bekomen...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 Dat was dan Jan Smit en de 3G's. en uh, ja, die man, ja, die is verliefd. Wij gaan verder met uh, Teddy Swims en Blowing Smoke. Heerlijk nummer, Blowing Smoke en dat allemaal van Teddy Swims, hier bij ZFM Entertainment For You. Dit is Jannes en alle sterren zwijgen. Entertainment voor You, tot de klok van 7 uur. Mijn naam is Red Heer, goedenavond. De avond die wacht weer op jou. En lacht ons dan toe. De morgen vergeet ik maar gauw. Al weet ik niet hoe. Wat bij je dochter grot krijgt de nacht te scherp? Voel ik die leegte weer en vraag je mij om geduld, veel geduld. Alle sterren zwijgen als jij straks weer gaat. Ligt dat doof als jij mij weer verlaat Ik leef dan net wat jij hier er niet. De liefde maar ook veel verdriet Maar niemand die dat ziet Alle sterren zwijgen als jij straks weer gaat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 Zet een kom Want elke keer vraag ik me af Als je weg bent waarom Want bij je tochten gewoon, Krijgt de nacht de scheur. Voel ik die leegte weer En vraag je mij om geduld Veel geduld de sterren zwijgen als jij straks weer gaat Het ligt dat dood dat jij mij weer verlaat Ik leef dan met wat jij hierachter biedt De liefde maar ook veel verdriet Maar niemand die dat ziet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 zwijgen nooit meer nodig zijn Alle steden die zwijgen Ja en dat allemaal van Jannes We gaan naar een verzoekje toe, die wordt aangevraagd door Miranda uit Rotterdam en die vraagt een plaatje aan voor iedereen die zit te luisteren en die wil graag horen, Devin Donovan en altijd van jou zijn Entertainment for you, in het hoofd in het hart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 ai Nooit in de koel laten. Ja, prachtige nummer van Devin Donovan En altijd van jou zijn Hier was hij nog laatst aanwezig Bij Zandvoort, voor jou natuurlijk Op 30 uh, was, het, was het? 30 maart volgens mij ja. In ieder geval zoiets Ja, en um, wij gaan Even terug in de tijd Met John Christie En dan hebben het over Amor Emile Dat is dat is zacht, zij heeft mij in haar macht. niet meer Ja, ja, ja, ja. Lekkere, gouden, ouwe. En dat allemaal uit de piratenkist Amore Mio van John Christie. En uh, ja, heerlijk nummer is dat. En uh, ja, soms uh, dan uh, komt hij gewoon eventjes voorbij. En uh, zoals ik al vaker heb gezegd, soms komt er een piratennummertje voorbij. En dat is altijd lekker om te draaien, zo nu en dan. Ja, we gaan eventjes uh, even kijken naar uh, Lisa Lewis en uh, Rob de Nijs. En zij hebben het over de wereld. Draait het door. vaak iets anders dan je denkt. Het is niet wat je pakt, maar wat je brengt. Als dag na dag de hebzucht door. Ik heb Zo, de tijd van komen en de tijd van gaan en de tijd van gaan is gekomen. En we hebben nog 22 seconden om precies te zijn. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren bedankt voor het kijken. En uh, graag hoor ik u volgende week weer. En uh, ja, een paar mensen hebben we niet kunnen bereiken vanwege de optredens. Dus helaas, maar goed, de muziek was er niet minder om. Ik zou zeggen, tot volgende week, tot dan. Groetjes, bye-bye en uh, heel goed weekend.